TNN-Vara presenteert De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Naar de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 10. De laatste keer dat we Alan zagen, was hij een dappere poging aan het doen om te voet de Himalaya over te steken. Daar was hij toen al een maand of acht zoet mee en het zal vast ook nog wel een tijdje duren. Dus als jullie het niet heel erg vinden, wil ik eventjes een kijkje nemen in 2005. Zien wat er daar allemaal gebeurt. Na een lange dag rijden hebben onze vrienden onderdak nodig en ze kloppen aan bij een boerderijtje. Het kost ze enige overredingskracht. Van mijn erf Maar uiteindelijk mogen ze van de bewoonster dan toch een nachtje blijven slapen. Gelukkig maar, want niet alleen de Zweedse pers, ook de criminele bende Never Again is nog altijd op zoek naar Alan. Of ja, eigenlijk vooral naar de 50 miljoen kronen die hij per ongeluk van ze gestolen heeft. Hoppie, vind hem alsjeblieft terug en dat maakt me niet uit hoe we moeten die koffer terugkrijgen. En dan is er nog die arme oude commissaris Aonson. Nu zijn baas tijdens een persconferentie allerlei onzin heeft lopen uitkramen... moet Aronsson op zoek naar nieuw bewijs in de zaak Karlsson. Bewijs dat deze onzin op magische wijze in de waarheid verandert. Hij gaat terug naar Buringen, waar Alan voor het laatst gezien is. 2005. Kervin. Hoi, baas. Mijn rompje hier. Heb je nieuws? Nou, ik zat net een beetje te rukken, baas. Maar toen kreeg ik kramp in mijn klauwen. Ja. Dus toen ben ik gestopt. En toen zat ik eens eventjes te denken over Bikker. Ja. Maar daar kreeg ik ook pijn van in mijn hoofd. En toen ben ik een blikje bier gaan kopen bij de pomp. Ja. Uh, uh, en toen dacht ik, ik ja? bel de baas. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Ik vroeg of je nieuws had, Bikkelikker. Denk jij dat die Bikker de honderdjarige heeft ontvoerd? Dat weet ik niet. Dat vraag ik aan jou, kotsvlek. Ik weet het niet. Ik was bij die persconferentie over de honderdjarige, maar daar werden vreemde dingen gezegd door baas. Dat die oude vent ontvoerd is. Maar als Bikker hem ontvoerd heeft, waarom heeft hij dan nog niet gebeld? Zo. Ik heb een lul. Maar ik weet niet waar die is. Hé, hey, zijn telefoon staat nog steeds uit, hè? Hoe moet ik dan weten waar die is? Ik kan moeilijk overal kijken. Ik bedoel, hij kan overal zijn. Niet overal, zou logisch zijn. Ik bedoel, hij kan in uh, Egypte zijn. Dat kan, hè? Maar moet ik daar dan gaan kijken, hè? Hallo, dat is wel heel erg ver weg. Ik bedoel, dat is echt, uh, nou ja, weet ik het. Hoe ver is dat precies? Baas. Baas. Oh. Oh. Hm. Oké, okay, een zoeken. Oh, hij moet ergens zijn, dus. Hoe, eh, uh, zegt die hond, weet wel dat hij aan het werk is, toch? Omdat hij nergens op reageert. Even, kikkie, hier is een, is een zij, even voor de luiderhuis. Ah oh ja, nou ja, ik weet echt niks over honden. Nee, maar ik dacht, misschien denkt ze dat dit een avondwandelingetje is. Kiki is een bijzondere politiehond. Ze heeft al 48 moorden opgelost. Oh. 48, commissaris Aronson. 48. 48. En om en nabij de 200 kleine tot grote misdrijven. Ik bedoel maar 200, commissaris, mm. om en nabij. Ik zeg altijd: je kunt beter een hond hebben dan een kat. Mm. Kiki, dood. Oh. Kiki, alarm. Ah. Ja, commissaris. Ja. Knap hè, fantastisch. Ja, dat zie ik dat Kan het nog niet doen. Uh, daar is het, daar. Nee. Daar bij die lorry. Ja, dat, dat... Ja, dus ze zouden nou, nou toch iets moeten gaan doen? Het uh, zijn vogels. Heb je ook niets aan bij een onderzoek? Ik heb Kiki zelf getraind. Knap, hè? is een hond, hè? Ze ruikt iets. Huh? Kijk, commissaris. Hoe ze stilstaat. <truh> ze staat voor, heet dat. Ja. Yeah? Ze doet er ene poot omhoog. En de neus gaat ook omhoog. Ze wijst iets aan. Wat betekent dat? Dat betekent dat ze iets ontdekt heeft. He? Ze heeft iets ontdekt. Een lijk, waarschijnlijk. Een lijk? Ja, geen twijfel mogelijk. Er is hier een lijk geweest. Dat kan niet. Honden kunnen niet liegen, commissaris. Dat is nou het mooie van een hond. Kijk, mensen kunnen liegen. Honden niet. Dat is zo bijzonder. Maar dat, maar dat zou betekenen dat Alan Carlson dood is. En dat kan niet. Want hij heeft de vogelspot een goede dag gewenst. Of is hij daarna vermoord? Of... Het is andersom. Nee, ik... Zeg, wacht... Denk jij dat een honderdjarige man in staat is iemand te vermoorden? Kiki kan een volwassen man uitschakelen. Maar dat doet ze niet zomaar hoor. Alleen als ik een commando geef. Dat is nou het knappe van je. Nee, ik snap het niet. Kan het echt niet dat Kiki het fout heeft? Hoe oud is Kiki? Of misschien moet ze plassen? <laughs> plassen. Commissaris Anderson er heeft een lijk op die lorry gelegen. Een dooie. Een kadaver. Dat u niet weet bij wie dat lichaam hoort. Dat is niet Kiki's schuld. Sorry, sorry, zo bedoelde ik het niet. Oh, Godsamma, wat een klote zaak. Diane, we hebben met een moord te maken. Waarschijnlijk. Op Alan Carlson. Waarschijnlijk. Hoe, uh, hoe is jouw dag vandaag? Gebeurt er nog iets spannends op het bureau? Ik, uh... Nou, dat was het diana Dag. <totstuk> Alan, Julius en Benny hebben een slaapplek gevonden bij de alleenstaande Gunilla. Over de gestolen koffer, het geld en de dode bikker wordt natuurlijk met geen woord gerept. Nee, nee, de drie heren zijn op doorreis. Nadat de roodharige Fury duidelijk heeft gemaakt dat er met haar niet de zolle valt, begint ze liefdevol aan een maaltijd voor de heren. Type grote waffelkleinhartje, zullen we maar zeggen. 100 jaar, mevrouw. Small Land 2005 uh, Wat ruikt dat lekker, hè? <laughs> het is zo mooi, hè? Prachtig, hè? Heel mooi. Die honingblonde kleur. Blond. Ja. Dat haar is zo, zo rood als een zonsondergang. Alan heeft het over zijn borrel, Benny. Oh. Ja, ik weet het niet, hoor. Het is geen afzichtelijke vrouw, maar ook niet uh, dat je... Wonderschoon. Ja, schoon is Maar wat ze daar staat te koken, dat ruikt verdomd lekker. Dat ga ik niet ontkennen. Man, wat heb ik een honger. Beste heren, ah. ik heb voor jullie gebraden gehakt met aardappelen en vossebessen. Ik heb het met veel liefde gemaakt, dus als jullie het niet lekker vinden, dan stik je er maar in. Mm. Je ziet er heerlijk uit, Gunilla? Ik bedoel, het. Het ziet er heerlijk uit, bedoel mm. ik. Het eten. Mm. Ik. Uh, ik ga even iets halen. Ik moet even. Ik, even uh. Ah! Mijn god! Wat was dat? Eh, uh, niks. De wind. De wind? Mhm. Mm ja, dat is uh, stormopkomst. Niet gehoord? Ja, nou, het klonk eigenlijk meer als een. Uh... Nee, nee, dat is echt de wind hoor. Neem mij de wind kennen. Sorry, maar als dit de wind is, dan... Uh... Dan wat? Niks. Niks. Het niks. klinkt alsof er een stervende beer met de wind is meegewaaid. Ja. Als jij het dan nog één keer over Sonja hebt, dien ik jouw ballen op als avondeten. Ja? Sonja? Ik bedoel... Um... Ja, naam. naam. Wat is Sonja, als ik vragen mag? Sonja is mijn olifant. Iemand nog wat zuur? Wat? Olif olifant? Ja, ja, een olifant, ja. Extra aardappels, iemand. Uh. Ja, hoe komt iemand aan een olifant tegenwoordig? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Gewoon. Het uh, particulier houden van exotische dieren die niet op de positieflijst staan, is bij wet verboden. Oh. Nou, ook als de particulier een hele mooie vrouw is. Als jullie het ook maar godverdomme wagen om naar de politie te gaan, dan... Uh, nee, nee, nee, nee dat... Uh, dat zouden we nooit doen. Ik, ik wil alleen maar zeggen dat, uh, nou ja, dat we een olifant in je tuin hebben en niet bepaald onder de term gewoon valt. Sorry. Ze, ze stond op een dag van mijn appelboom te eten. Toen heb ik het gehouden. En het, uh, ja. Nou ja, het zou kunnen dat ze bij het circus hoorden: dat die weken infectie stond en hun olifant kwijt was. Maar het had ook makkelijk een andere olifant kunnen zijn. En bovendien heb ik een hegel aan het circus. Dus, uh, nou, ja, hè, nou, zo dus. Ja, oh. Het klinkt alsof ze pijn heeft. Ze heeft last van de voorpoot. Maar ik durf geen veearts te bellen. Die nemen we me natuurlijk mee. Ja, ik kan er wel even naar kijken. Ik ben zo goed als veearts. Echt? Je bent dierenarts? Ja. En ze stond vanmiddag nog roketten. Ja, nou, zo goed als dierenarts. Ja, maar ja, wat, wat betekent dat? Zo goed als dierenarts? Nou ja, dat is nog wel een lang verhaal. Uh, ik en uh, mijn broer. Wacht, laat ik, laat ik eerst even bij Sonja gaan kijken. Jij bent een engel, Benny. Geschenk uit de hemel. Een, een... Ja. Ja, deze kant op alsjeblieft. Ja, rustig, rustig maar. Rustig maar, meisje. Rustig. Ik moet heel even naar je... O, kijken. Ja, heel goed. Heel goed, zo, ja. Ah, ik zie het al. Er zit een stuk tak vast onder haar nagel. Daar zou ik ook van gaan schreeuwen. Dunilla, heb je een moersleutel? Een moersleutel? Eh, uh, ja, ja, hier wel ergens, ja. Um... Godverdomme, waar ligt die moersleutel? Uh... Rustig maar, meisje. Ja, ik ben rustig. Uh, ik had. Ik had het tegen de olifant. Oh, ja, ja, tuurlijk. Ah, hier is de moersleutel. Ik heb de moersleutel. Dit gaat heel even pijn doen, hè. <tie> <tie> ah, Het lijkt me een T-Rex. Zo'n gebrul heb ik niet meer gehoord sinds Song Mei Ling. Uh, Wie? Oh, toen was ik in China omdat president Truman had gevraagd... of ik Mao Zedong met zijn communistische leger dwars wilde zitten. Het is gelukt. Ja, fantastisch. De patiënt maakt het goed. Ze heeft wel antibiotica nodig, maar dat is van later zorgen. Benny heeft een extra toetje verdiend. Ik ben gek op toetjes. Appeltaart met vanillesaus. Oh, Zo'n toetje. Ik dacht een alcoholisch toetje. Godverdag, Godver. Was dat nou Sonja of Gunilla? Man, man, man. Wat een lekkere appeltaart. Waar gaan jullie eigenlijk heen? Heen? Jullie wagen toch op doorreis? Uh, ja, zeker. We zijn op doorreis naar... Benny. Door, doorreis, ja, klopt. Benny, jij zou ons nog uitleggen wat zo goed als stierarts betekent. Ja. Klopt. Uh, vertel het ons, Benny. Ja, dat heeft nogal veel te maken met mijn uh, oudere broer, Bossen. Mm. Wij hadden een oom, oom Frassen. Dat was een echte ondernemer. Hij verkocht werkelijk alles. Van kattengrind tot caravans en alles wat ertussen zit. Hij had een gigantisch huis met een zwembad. Ja, we wilden dan ook niets liever dan zo snel mogelijk bij hem in de leer gaan. Oom Frassen had daar zelf echt een heel ander idee over. Goeie opleiding. Nee, echt, dat is het allerbelangrijkste. Zorg dat je niet zo eindigt als je ook. Ik kan geen woord zweet schrijven en ik weet nauwelijks wat de hoofdstad van Noorwegen is. Dus... Nou en? Oslo. Een opleiding is overschat? Ik heb nooit een opleiding gehad. En toch heb ik voor een doorbraak op Los Alamos gezorgd. Om, om Frasse bleven maar herhalen. Volg een opleiding. Zelfs na zijn dood liet hij ons niet met rust. Jullie... Oom heeft jullie een grote som geld nagelaten. En dit bedrag zal jullie toegekend worden direct na het afronden van een vervolgopleiding na de middelbare school. Ook zullen jullie, zolang de studie voortduurt, een maandelijkse geïndexeerde toelage ontvangen... ...die alle kosten meer dan ruim zou moeten dekken. Het kwam erop neer dat we rijk zouden zijn zodra we allebei klaar zouden zijn met de studie. We kozen voor de kortste opleiding die we konden vinden. Een lascursus. Niet de soort opleiding dat je oom voor ogen had, denk ik. Nee, absoluut niet. Maar we waren pubers en er bummelde een fortuin voor ons neus. Wacht even. Je was al rijk. Al? Ja, al die tijd bedoel ik. Al die tijd dat we elkaar nu al kennen, was je al rijk. Ja. Dat had je best mogen vertellen. Je twee beste vrienden. Ja, nee. Sorry... Het bloedspannend verhaal, Benny. Hoe gaat het verder? Ik voel me gewoon niet zo uitgedaagd op de lascursus, bossen. Nou, en Benny, ga niet zo slim zitten doen. Over twee weken zijn we rijk. Dan heb je dat achterlijke brilletje ook niet meer nodig. Volgens de advocaat was het geen probleem om van studierichting te veranderen. Dus ik stapte toch over... Drie weken later was Bossen klaar met de lastcursus... en werd zijn maandelijkse toelaag stopgezet. Maar zijn helft van de erfenis zou hij pas krijgen... als ik ook klaar was met mijn studie. Ja. Maar plantkunde duurde zeker nog een jaar. Bossen was woedend. Dezelfde avond vond ik mijn gloednieuwe 125cc motor... in elkaar getrapt. Ah, nou ja zeg. Ja, zijn jij ja. motor? Hè? Het lijkt wel alsof jullie niks van elkaar weten. Oh ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik rij al jaren niet meer, dus dat kunnen zij ook niet weten. Bosse, die motor was net nieuw! Ik wil mijn geld, Benny! Over een jaar. Over een jaar ben ik klaar. Ik wil het nu! Vanaf toen was mijn enige doel ervoor zorgen dat Bosse dat geld nooit zou krijgen. Ik stopte elke keer vlak voor het laatste examen. En dan begon ik aan een nieuwe studie. Oh, yeah. ik, vond, ja, ik vond studeren heerlijk. En de maandelijkse toelage voorzag in een behoorlijk luxe studentenleven. Ja. Hoe lang heb jij uiteindelijk gestudeerd? Uh, zo ongeveer een jaar of... 30? Dertig? Dertig jaar? Ja, ja. Ik ben bijna architect, Bijna ingenieur. Bijna botanicus. Bijna taalkundige. Bijna sportpedagoog. Bijna acteur. Bijna geschiedkundige. Uh, oh. Bijna literatuurwetenschapper. Ik was ooit bijna lijfwacht van generaal Franco. Maar waarom loop je dan kroketten te bakken? Een paar maanden geleden belde de advocaat. Stokout ondertussen. De maandelijkse toelage kan niet meer worden uitgekeerd, beste Benny. Wat? Waarom niet? Omdat het op is. Ik moest dus opeens een baan zoeken. Ja, logisch. Ja. Ik dacht, ik ben de best opgeleide man in Zweden. Dat komt helemaal goed. Maar ja, overal wilden ze diploma's zien. He, ja. He, ja. Die had ik niet. Van het laatste beetje geld heb ik toen maar een snackbar gekocht. Ja, Ongelooflijk, ja. hè. En jullie? Wat is jullie verhaal? Ja, ja. Uh, uh, ja, uh, ja. Mijn, mijn verhaal... <laughs> dat... Uh, ja, dat is nogal lang hoor. Ja. Ja, we denken. Maar, uh, ons verhaal is helemaal niet interessant, Gunilla. Helemaal niet interessant. Nee, echt niet. Zeg dit, dit boerderijtje. Mm -hmm. hè? Het is een prachtig boerderijtje. Het is zeker al oud. Uh, uh, vertel eens. Oh, oh. Oh, ja, nou god, deze boerderij. Die heb ik ja. al, denk ik wel zo'n uh, nou, 15 jaar of zo. 15, ja? Ik heb ja. hem zelf verbouwd. Alleen heb waren verwarming al. Ja, ik heb een ja. Ja. Eetje vandaag. Ja, het gedaan. Ik denk dat we nu wel kunnen gaan, Benny. Oh, waar gaan we heen? Sonja heeft antibiotica nodig voor haar poot. En ik weet waar we dat kunnen halen. Om één uur s'nachts. Juist om één uur s'nachts. Ik heb bij het medisch centrum van Rotne gewerkt. Ik heb de sleutel nog. En ik weet het wachtwoord van dokter Erlans ons computer. We hoeven alleen maar het recept uit te schrijven en dan kunnen we het morgen zonder problemen ophalen. Een inbraak? Nou ja, ik heb de sleutel nog en... en, en... Leuk! Ik pak mijn jas. Moet er niet iemand bij Alan blijven? Benny kan toch blijven? Die is toch veel te bang om in te breken, hè? Nee, dat kan niet. Ik heb Benny nodig. Voor het recept. Best. Dan blijf ik al hier. Uh, waar is Alan eigenlijk? Rustig. Scherpe bocht. Scherpe bocht. Scherpe bocht. Iets afremmen. Iets afremmen koppeling in. Laat me raden, je bent ook bijna rijinstructeur? Klopt. Ik was... ik was ooit bijna te dood voordeeld door Stalin. God voor de God, voor Jezus. Alan, wat doe je aan de achterbank? Ik ging even een luchtje scheppen en toen bedacht ik dat ik het best in de auto kon slapen, vanwege de trappen en mijn knieën. Want dat is nogal een beroerde combinatie, trappen in mijn knieën. Had dat gezegd, Alan. Ik heb beneden ook een kamer met een bed. Een man van honderd kan toch niet in een auto slapen? Nou, ik heb op beroerdere plekken geslapen. Zeker toen ik door de Himalaya naar huis liep. Waar gaan we heen? Medicijnen halen voor Sonja. Niet bij de dierenwinkel, neem ik aan. Nee, nee, hier. Hier, hier is het, Benny. Uh, blijf jij maar zitten, Alan. We Brugge, zijn zo terug. Ik ga nergens in. Kiki zoekt nu naar het lijk, commissaris Andersson. Ja? Ze is iets op het spoor. Ze heeft het lijk bijna gevonden. Ze is het lijk kwijt. Er is hier beslist geen lijk. Ja, hoe kan dat nou? Net rook ze nog een lijk. Klopt, want het lijk, het lijk is niet meer hier. Waar is het dan? Daar kunnen we helaas niet mee helpen, commissaris. Ik hoor niet goed. Diane, het spoor loopt dood op het industrieterrein van Buringen. Als er al een lijk was, is het nu verdwenen. Net als Alan Carlson. Nou, maar we hopen dat het bij een vergelijking blijft, arme Stumper. Side note: honden zijn de meest waardeloze zoogdieren die er bestaan. Behalve als jij heel erg van honden houdt, Diane. Dan neem ik alles te. Dan ligt het gewoon aan deze ene hond. Deze klote hond. Ik op te slapen, jongen. Moet je luisteren, grap? Ik stond net op het punt bij de pomp in te breken voor sigaretten. Rijdt er ineens een auto langs? Ja, ben je me voor wakker, lul? Luister nou, grap, je was toch op zoek naar een of andere oude vent? Die van het nieuws? Ja, maar die heeft die koffer gehad. Nou, oh, in die auto die dus net voorbij reed, daar zat een oude vent. Ja, dus? Nou, ik dacht, misschien is het hem wel. Natuurlijk is dat hem niet. Hoezo niet? Je gaat me toch niet voor elke fucking bejaarde die je ziet wakker gast? Ah, oh, daar heb ik fucking geen tijd voor. Ik moet pieken vinden. Ja, en die koffer. Ja, maar luister nou. Een auto na middernacht inrotten. Dat is verdacht, jongen. Ik zeg het je. Au, oh, laat me met rust, man. Er zaten ook nog twee anderen in die auto. Oh ja? Lul? Malkjöping, Zweden, 2005. Klote hond. Dan vindt hij opeens een lijk, dan opeens weer niet. Heel dag voor niets rondgelopen in dat troosteloze buringen. Mijn hond is vorige week dood gegaan. Zie je wel? Klotenbeest. Kun je daar dood aan gaan? Nou, niet aan de schurft zelf, maar... Snuffel krabde zich van onder tot boven open. En die wonden zijn gaan ontsteken. Arme beest was één grote zweer. Ja, ja, zo dom zijn ze inderdaad. Op een gegeven moment hebben we zijn poot aan elkaar vastgemaakt met duct tape, zodat hij niet meer kon krabben. Het was al te laat. Ontstekingen zijn naar binnen geslagen. Ook nog eens een slecht immuunsysteem. Waardeloze beest. Nu is het wel stil in huis, hoor. Hilda was al bij me weg en... nu zie ik de kinderen ook al niet meer... Ik wou blijkbaar alleen voor de hond. Moet ik eens proberen. Eerst een beetje hoe kraaien over een lijn en dan een uur later zeggen... Ja, nee, laat maar. Het was echt een trouw beest, guran. Ik ga morgen gewoon naar het bureau. En dan zeg ik... Ik kan de bejaarde niet vinden, de groeten. En hij had een hele zachte wacht. Hé, hey, dat is een mooi nummer. Zes harder. 4 mei 2005, twee uur... 21. Diane, hoort dit nummer? Nee. Dat is een mooi nummer, hè? Zeg, zeg het nog maar niet tegen Leo, maar ik kan de honderdjarige niet vinden. Ik geef het op, maar dan weet jij het alvast. Jij mag het wel weten. Ja. Jij mag alles van me weten, Diane. Hm? Dag Diane, doei doei. Zit... Sonja, zit op de kool, Sonja, zit. Wat, wat ben jij in godsnaam aan het doen, Alan? Ik probeer Sonja op commando te laten zitten. Kom toch ontbijten. Er is van alles: lekker brood, bosbessensoep, brood, bosbessoep, vosbesjeshem, koffie, wat je maar wilt, thee. Um. Ah, daar is Benny, mijn lievelingschauffeur. Goedemorgen. Waar is Gunilla? Jij ook een goedemorgen, Julius. Sorry, goedemorgen. Gunilla is boodschappen aan het doen. En Alan is circus aan het spelen met Sonja. Zit, Sonja. Oh, no. Goedemorgen, oh, Benny. Weet je, dat ziet er lekker uit. Ja, nou, neem, eet, koffie. Lekker bakken koffie voor onze Benny. Lekker. Wat, uh, wat is het plan? Plan? Ja, Blijven we hier, rijden we verder, blijven we hier. We kunnen hier blijven. Ik, ik denk dat we het beste hier kunnen blijven. Wat, uh, wat denken jullie? Ja, ja. Wij, wij denken dat ook. Oh, Oké, okay, uh, okay. okay. Als het ja. mag van, kunnen natuurlijk. Nou, dat zal toch wel. Ik, ik hoop het wel. Of, uh, zou ze ons weg willen? Denk je dat ze ons weg wil? Wat snap je nou toch te bazelen, Benny? Natuurlijk mogen we blijven. Maar we moeten wel op onze woorden letten. Het zou heel vervelend zijn als ze erachter komt dat we op de vlucht zijn met 50 miljoen kronen. Hè? Ah, daar zal je ons zonnetje hebben. Heb ik een op mijn gezicht? Julius. Julius. Zit er een gem op mijn gezicht? Zijn jullie nou godverdomme helemaal van de ratten besnuffeld? Leugenachtig tuig. Rotzakken. Oh, jee. Goedemorgen, Gunilla. Animaal. Vertel op. Ik. Ik. Uh... Ja, moet ik nou vertellen of mijn muil houden? Kunnen jullie wel? Die arme oude man! Ontvoerd! vuilakken. Ontvoerd? Wie? Alan? Niet dom spelen tegen mij, laffe zak. Staat verdomd op de voorpagina van de krant! Politie verdenkt! Honderdjarige ontvoerd door criminele organisatie! Jacht op meesterdief! Met foto en al! Een meesterdief? Alan, hoor je dat? Ze noemen me een meesterdief! Van mijn erf af! schofte en reken maar dat ik aangifte doe. Rust, rustig, Cunella. Geen paniek. Het valt allemaal mee. Zoals de dingen meestal meevallen, uiteindelijk. Zoals mijn reis door de Himalaya. Eerst leek dat een eenzame dood te worden, maar uiteindelijk zat ik in een uitermate getalenteerd close-harmonie groepje. Je hebt geluisterd naar De honderdjarige jarige man die uit het raam klom en verdween van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer Joop Keesmaat, Erik van Muiswinkel, Martijn Fischer, Peter Drost, Martin Graus, Bob Fosco, Peter van de Witte, Lies Vissendijk, Erik Cuperus, Frank Evenblij en Raymond de Kuiper.